Betty van Tijn met het NOS Journaal. Zuid-Afrikaanse artsen zeggen dat ze een succesvolle penistransplantatie hebben uitgevoerd. Dat is dan voor het eerst in de geschiedenis. De patiënt van 21 had zijn geslacht drie jaar geleden verloren door complicaties na een traditionele besnijdenis. Hij heeft eind december vorig jaar een nieuwe penis gekregen. De operatie duurde negen uur. Volgens de artsen functioneert de getransplanteerde penis inmiddels volledig. De man zou zelfs weer een actief seksleven hebben. In Amsterdam zijn opnieuw honderden studenten en docenten aan het demonstreren. Ze eisen meer democratie op de Universiteit van Amsterdam. Er was een tocht langs verschillende locaties van de UvA, zoals het Bungenhuis dat eerder bezet is geweest. Het eindpunt zou het Maagdenhuis zijn op het Spui dat al wekenlang bezet wordt gehouden. Nu is op de Dam een sit-in aan de gang. Het DNA van een man die in Nederland is opgepakt heeft een match opgeleverd met een spoor in de zogenoemde kasteelmoord in België. België heeft om uitlevering van de man gevraagd. In januari 2012 verdween kasteel-eigenaar Salens. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden. Justitie in België verdenkt de zwager en schoonvader van het slachtoffer ervan dat zij de opdracht voor de moord hebben gegeven. En in het Drentse natuurgebied het Vochtelowerveen bij Veenhuizen staat een gebied van 50 tot 100 hectare in brand. Het blussen is lastig omdat de brandhaarden moeilijk te bereiken zijn. De brandweer probeert nu in de eerste plaats te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Er zijn vijf brandweerkorpsen mee bezig. Wegen rond het gebied zijn afgesloten. In 2011 duurde het dagen voordat een brand in het Vochtelowerveen was geblust. Het weer, vanavond en vannacht droog, bij minima rond 0 graden. Morgen is er eerst zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en daaruit kan wat motregen vallen. Het wordt 7 graden. Ook zondag wat zon en af en toe wat regen en ook een graad of 7. Dit was het NOS. Show. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB.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 My, my one solution is my queen Cause she's this strong yeah. She gives me love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 Drie.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 Been optimistic, sun was shining, I'm positive. Run. Then I heard you was talking trash.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 I was earned in tears for my culture For 27 years Yeah, that's right My name's Bob I'm the one who landed The pop star's job I'm the one who told Luke Don't touch, I'm the kid Wouldn't amount to so much I believe in the Samson Sound and sound Op 106.9. F FM. I'm mm you. -hmm.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 6.9 ZFN